Familie Rougon-Macquart. Een hoorspelserie in vier delen. Van Sylvain. De geschiedenis van Sylvain Mouret en zijn Miet. Ze hielden van elkaar. Ja. Het heeft maar kort geduurd, maar hun liefde was oprecht, zuiver, in die wereld vol strijd en intriges. En hier? François Mouret. Is dat ook zo'n verhaal? François Mouret, de broer van Sylvain. Hij was getrouwd met een uh, zuster van me, met Marte. Ze waren nicht, Hij van de Macarta en zij van de Rougons. In het begin van hun huwelijk woonden ze in Marseille. Ze hadden daar een uh, handel in olijfolie. François was, denk ik, rond de veertig. Hij had een aardig vermogen verdiend. Hij uh, heeft de hele handel verkocht... En... Is hier naartoe gekomen. Hier naar Plasson? Ja. Hij had niet zoveel ambities. Wilde nog wat rustig leven, wat rentenieren. En ze zijn ook hier gekomen vanwege Marten. En ze wilden wat dichter bij de familie zijn. Ze maakten een gelukkige indruk, het hele gezin. François, Marten. En drie kinderen. Twee jongens, één meisje. Heel gelukkig. Alsof het altijd zo zou blijven. Mevrouw, heeft u geroepen? Ja, Roast, is meneer al gearriveerd? Want nee. hij is nooit zo laat. Nee, nog niet. Zou ik de kinderen maar vaste eten geven? Ja, ja dat is goed. Oze oh, ze zullen wel honger hebben. Ja, vooral Octaaf. Die is nog opgewonden. Van de muziek die hij gehoord heeft en van alle mensen die stonden te luisteren. <lacht> er was zoveel volk op het plein. <lacht> hij wil nou ook muzikant worden. <lacht> Hij wil elke dag weer wat anders. Hij verschilt zo van Serge, hè? die wil maar één ding. Die heeft de hele dag zitten lezen op zijn kamer in een boek over de missie. Die jongen is in de wieg gelegd voor priester. Oh, zeg dat maar niet tegen meneer, die heeft iets zo begrepen op geestelijke... Oh, heb je die pop gezien die deze regen maakt? heeft? Ja, van oude lappen. <laughs> ze was zo trots als een paard. Och ja, ze blijft wat achter bij andere kindertjes. Maar het is een schat. Oh, ze heeft zo'n lief karakter. Het zijn alle drie schatten. Ik zal ze eens flink verwennen. Meneer zal zo wel komen. Ik ga maar even naar buiten. Hè? Kijken of hij er al aankomt. François, eindelijk. Je bent laat. Ja, het is wat later geworden. Oh, is er iets? Is er iets gebeurd? Nee hoor, er is niets. Met de kinderen alles goed? Ja. Ja, Octave is net de stad geweest met Rose. Naar een muziekuitvoering. Hij is er nog vol van. Serge weer in zijn boeken verdiept. Ja, ja, zoals altijd. Waarom ben je zo laat, François? Ik ben opgehouden onderweg. Opgehouden? Door wie? Geestelijke priester. Hij zocht een kamer voor zichzelf en voor zijn moeder. Ik heb hem onze bovenverdieping aangeboden. Hij is bereid aardig wat huur te betalen. En we kunnen best wel wat extra's gebruiken, Marten. De kinderen worden groter. Oh, Ik dacht dat jij niet zoveel op had met geestelijke of met de kerk. Nou ja, die verdieping staat leeg. Leeg? Het ligt er vol fruit. Dat ligt daar alleen maar te rotten. Het wordt er veel te vochtig, het behang begint al te bladderen. Het is veel beter als er bewoond wordt. Vreemde in ons huis? We hebben het toch goed met elkaar. Maak je nou toch geen zorgen, we zullen echt geen last van ze hebben. Ze maakt net de indruk. Het wordt er alleen maar beter op. Hmm. Meneer, er staan twee mensen voor de deur. Een priester en een oude dame. Ze vragen naar u. Eh... Oh. Uh. Laat ze maar binnenkomen. Komen ze nu al? Ja, ja, ja, je had nog geen onderdak gevonden en ik dacht, ja, laat ze maar komen. Dit is zo snel allemaal. Ja, ja. Goedenavond. Goedenavond. Het spijt me dat u moet storen. We, we, we eten wat later dan gewoonlijk. Ja, ja. Oh, het Een... Dank u. Afspraak is afspraak. Ja. Roos, deze mensen komen hier wonen. Z zij zal u de kamers wijzen. Ja, uh, al onze appels liggen nog in de vijgen, maar. Ha, ik ruim ze wel op mevrouw, ik, ik zal ze naar zolder brengen Ach, als er maar een bed is hè, Dan redden we ons wel ja. Er staat al, eerlijk gezegd alleen maar een veldbed Ja, dan slaap ik wel op de grond Nou maar mevrouw, op de grond slapen. Misschien liggen er nog ergens een matras. Dat dondert niet, ik slaap op de grond, ik ben het gewend Doet u geen moeite, wij redden ons wel Het spijt me voor de overlast die we bezorgen Oh, geeft niet Het geeft, geeft werkelijk niet nee, nee ja. Uh, Roos, zorg jij voor onze gasten? Volgt u mij maar. En mevrouw, mag ik uw bagage? Niks daarvan, Dan lijkt u met je poten vanaf. Ja, moeder draagt haar koffers niet zelf. Zo is dat. Onze huurders? Ja een betrouwbare indruk vanmiddag. Hij heeft meteen twee maanden vooruit betaald. Het overvalt me zo. Ik vond die rust hier zo prettig in huis. Jij toch ook, van zwaar? Ja, ja, ja. Natuurlijk, ja. natuurlijk. Roos, ben je nu alweer terug? Moet je ze niet helpen met al dat fruit? Wat een rotzooi. Wat, een... Wat is dat? Mensen, wat een raar stel. Die vrouw is niet te stuiten. Ze wil door niemand geholpen worden, zegt ze. Ik geloof dat ik zelfs heb horen vloeken. Roos. komen ze echt hier wonen? Uh, daar heb jij niets mee te maken. Het zijn keurige mensen, Roos. Daar moet jij je niet mee bemoeien. En uh, die man is priester. Daar zullen we geen last van U hebben. Heb hebt dus hun ogen gezien? Je durft hem nauwelijks aan te kijken. De blik van die man. Alsof hij slangen bezweert. Nou, we moeten er allemaal nog aan zien te wennen, Roos. Ja. Maak je maar geen zorgen. Ja, we, we moeten er allemaal aan wennen. Ja. Slapen de kinderen nog? Jawel, mevrouw. De kinderen slapen er goddank dwars doorheen. Oh ja, ja, ik zie het. Ja, mm -hmm. Ja, daar heeft het gelekt. Ja, ik denk dat het dat, uh, de dak goed is. Hè? Oh nee, ik zie het al. Er zijn een paar dakpannen verschoven. Als u mij nou even helpt, dan, dan leg ik ze weer op. Ja, dank u. Ja, En, bevalt het u hier te wonen? En uw moeder? We zien u beiden zo weinig. Maar ja, u zult er natuurlijk wel druk hebben, denk ik. Zie, zo. Dat is alweer in orde. Daar zult u geen last meer van hebben. Wat een uitzicht, hè? Ja, u heeft hier een mooi uitzicht. De tuin staat er prachtig bij, vindt u niet? Die rozen die bloeien, die jasmijn. Ik hoop alles zelf bij. Ik doe alles zelf. Planten, enten, snoeien, alles. Die, die, die bukserszaag. Dat is nou mijn grootste trots. Je sluit de tuin van alle kanten af, zie je? Ik zeg, wel eens, het? De die, die die beschermt ons. Er is niet één zoals deze in de buurt. Zelfs mijn buurman daar, meneer Astoual. die schijnt er jaloers op te zijn. Hm, dat wil heel wat zijn, hoor. want hij, hij heeft meer geld dan ik. Veel meer zelfs. Hm, kijk eens, tuin met watervallen. Engelse gazons. Maar zo'n haar, die heeft hij niet. Het, het moeilijkste is het, het snoeien. Hè? Alles precies recht te krijgen in, in rechte lijnen. Ja. ja, die tuin is mijn lust en mijn leven. Het is mijn paradijs. Het is, is, is het voordeel van de provincie. Ik, ik heb eerst een tijd in de grote stad gewoond, in Marseille. Ik had daar een handel in, in olijfolie. Maar ja, zodra het kon heb ik de zaak verkocht. Ik, ik heb er aardig wat aan overgehouden. We moeten toch zuinig zijn, met drie opgroeiende kinderen... Ja. Heerlijk, heerlijk is het in de provincie. Mijn vrouw Marten, die wilde ook terug. Haar moeder, die woont hier in Plaçant. Mevrouw Rougon. Feliciteer Rougon. Ze bekende namen hier. Ze heeft een salon. De Gele Salon, zo wordt die genoemd. Die, die heeft hier een belangrijke rol gespeeld. Hier in Plaçant, in 1951. Ik ga er nooit in hoor. Ik, ik interesseer me niet voor politiek. Ik, ik werk het liefst in mijn tuin. Ik zal u niet langer ophouden. Hè? Zeg, als u wilt, dan brengt u de avond eens dus gezellig bij ons door. Samen met uw moeder. U bent van harte welkom. Wat een man. Ik vraag je niets. Ik zeg je niets. Je vertelt hem alles. Goedenavond, mevrouw Hugo. Oh, het is heel goed dat u ons een bezoek brengt. Ja, Mijn salon is een begrip, een stukje Parijs in Plasson. Oh. Mijn dochter zal er u zeker over verteld hebben. Pierre, Pierre kom eens even kennis maken. Dit is mijn echtgenoot, Pierre Rougon. Ah, welkom in plas, uh, meneer pastoor. Uh, nee, nee, uh, Abbé. Oh. Uh, <laughs> ik ben slechts Ab, geen pastoor. <laughs> oh, uh, en mijn naam is Fauva. Uh, Abbé Fauva. Uh, uh, Abbé, uh, prettig met uw kennis te maken... Hoe bevalt het u hier? Ja. He, een mooi stadje, nietwaar? Met een ja. verleden waar we oh, toch trots ja. op kunnen mijn zijn. Mam, mijn man heeft de, de, de stad uit handen he. van de Republikeinen weten te redden. Ja, destijds in 51. De man daar in de hoek, ziet u? Dat is onze voormalige commandant. Commandant Sicardo. En naast hem, meneer Foyer, is de hoofdredacteur van onze krant. Wacht, ik zal u aan elkaar voorstellen. Uh, commandant, meneer Foyer, heren. Een nieuwe stadgenoot. A.B. Forja. Ja, dan ik weer zo'n zwart Neemt u me niet kwalijk, monseigneur. Ik zeg het maar ronduit. Wij militairen hebben niet zoveel op met de geestelijkheid. Ik heb eens een almoesenier gehad in mijn compagnie. Een, een echte jezuïet was dat. Maar goed... Dat geldt natuurlijk niet voor u. Welkom in ons midden. U moet meneer Veuillet maar eens haar fijn uit de doeken doen wat u van onze stad vindt. Niet waar, Veuillet? Daar zou jij nou eens een interessant stukje over kunnen schrijven. Ja, dat is een goed idee. U kunt het vast goed met elkaar vinden. Het spijt me, heren. Ik moet even naar mijn dochter. Ik heb er nog helemaal niet gesproken. Gaat u gerust uw gang. Wij amuseren ons wel, niet waar, monseigneur? Uh, uh, Forja is de naam. A.B. En N.A.B., wat vindt u van onze stad? Hoe vind je hem? Uh... Ah, nou, hij zou zich wat beter moeten kleden. Hij ziet er zo armoedig uit. Met die versleten soutane. En verder moet je ervoor zorgen dat hij zich wat meer op zijn gemak gaat voelen. Hè? In gezelschap. Het is een heel stugge man. Nou, dat valt wel mee als je hem beter leert kennen. Ja, ik had daar misschien ook moeite mee. Maar achter die geslotenheid. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Maar ja, je voelt iets. Van een stille kracht bij die hey. man Ja, iets waar ja, je ja, naartoe getrokken wordt Ja, ja, ja, dat meende ik ook al op te merken Hij zou hier een bloeiende parochie kunnen hebben Hij zou de harten van alle dames in Plasteron voor zich kunnen winnen Maar ja, nee, dan moet hij zich toch wat beter gaan kleden mm -hmm. Ik zal vragen of hij je naar huis vergezeld Je zou hem wat kunnen toefluisteren Ja. Ja, mijn man houdt erg van rust en orde. We hebben het heel goed, samen. Soms is hij een beetje streng voor de kinderen. Maar dat kan geen kwaad, denk ik. En dan zijn tuin. Hij is daar heel precies op. Er mag geen plantje verkeerd staan. Nee... Nee, ik ben niet ontevreden. Maar. Ja, vooral de laatste tijd verlang ik wel eens naar een soort bezigheid. Iets waar ik me met hart en ziel voor in zou kunnen zetten. Ik, ik zou iets goeds willen doen. Iets voor anderen. Nou, zoals u. Ja. Ja, u draagt het geloof uit. U probeert anderen te helpen. Nou, u moet zich daar niet al te veel bij voorstellen. U bent bescheiden. Hm. U zou hier heel veel goeds kunnen doen in Plassans, daar ben ik van overtuigd. Hebt u gehoord over die kinderen? Die meisjes die hier in de buurt rondzweven. een hele groep is het. Ja, daar heb ik iets over gehoord, ja. Kinderen die aan hun lot zijn overgelaten. ja. Uh, zwerfkinderen, ja, ja. zoiets noem je. Ja, ja, zwerfkinderen, ja, ja, zwerfkinderen. Nou, de, de kerk zou hier een tehuis moeten hebben... waar die kinderen opgevangen worden en verzorging krijgen. En iemand zou dat moeten organiseren. Zoiets zou toch mogelijk moeten zijn? U denkt daarbij aan mij. Ja? Ik weet niet of ik daar geschikt voor ben. Oh, vast wel... En ik zou u kunnen helpen. Ja, ja, dat zou ik dolgraag willen. Ja. Roos. Roos. Roos, waar zit je? Ja, meneer, wat is er van uw dienst? Waar, waar is mevrouw? Waarom is ze er nog niet? Ze zal zo wel komen, meneer. Ze heeft het zo druk met dat te huis. Het is een hele organisatie om het allemaal voor elkaar te krijgen. Ze zamelt geld in, bij de dames van Plassant. Maar dan moet er moet toch iemand zijn die op de kinderen past? Desiree die heeft een heel zaaibed bed omgewoeld... en overal in de tuin ligt speelgoed. Het wordt je echt een jambool. Maar hij kan niet overal tegelijk zijn, meneer. Ik Moet ook nog voor het eten zorgen. Hebben de kinderen nog steeds niet gegeten? Nee, die hebben al gegeten. Kijk, oh. daar is mevrouw met de AB. Ja, ja zo... Ja, daar zijn we weer Het gaat zo goed met het huis Goedenavond. Goedenavond We hebben al bijna al het geld bij elkaar En de dames waren zo verrukt van de AB ja, Het is heel goed dat u een nieuwe soutane hebt gekocht Dat was een groot succes mm -hmm. Wat is de liefste? Je kijkt zo, is er iets? Iets met de kinderen? Nee hoor, er is niets Ze hebben in de tuin gespeeld Oh, als ze maar niets vernield hebben Oh nee, dat valt wel mee Ik ruim het wel op uh, Neemt u me niet kwalijk, ik moet naar boven mijn moeder wacht op mij uh, Goedenavond, goedenavond. Ja. Langzamerhand zou Faugia steeds populairder worden in Plaçant Het was wel een stugge man Maar ik denk vooral door de invloed van Marten Steeg hij enorm in aanzien Dat meisjeshuis zou een groot succes worden Iedereen was er enthousiast over hij richtte ook nog een jeugdclub op voor jongens. Ze konden daar allerlei liefhebberijen uitoefenen of gesprekken voeren. Ten slotte zou hij ook nog benoemd worden tot rector van de Saint-Saturnin-kerk. Niemand had het zo verwacht en niemand had het ook zo duidelijk in de gaten. Maar langzamerhand zou hij zich, hoe zou ik het zeggen, meester maken van de stad. Overal werd zijn invloed merkbaar. Bijna onopgemerkt zou hij Plaçant veroveren. En François? François Mouret? Hij had die priester in huis gehaald. Hoe ging het met hem? Hij begon er ouder uit te zien. Werd grijs en kreeg steeds meer problemen. Eerst met zijn zoons. Octave had hij naar Marseille gestuurd om een vak te leren. En ja, die jongen zat alleen maar achter de meisjes aan. En... <laughs> Zijn andere zoon wilde priester worden. François voelde daar niets voor. Hij probeerde het op alle mogelijke manieren tegen te houden. Maar de invloed van Fougin was niet meer te keren. En Serge ging naar het seminari. En daarbij kwamen ook nog financiële problemen. Zijn vermogen was geslonken en de rente was gedaald. Je hebt gezegd dat ze vandaag nog konden komen? Ja. Ja, wat is daarop tegen? Ze zitten om die man te springen. Hij kan meteen aan de slag als hij hier is. Nou, ik, ik heb me laten vertellen dat die kerel aan de drank is. Ach. En zijn vrouw schijnt ook al niet te deugen. Ach, kom. Nee, dat zijn praatjes. Nee, nee, ze is de zuster van de AB. Dat moeten net de mensen zijn. Dat kan niet anders. Het huis wordt steeds voller. Steeds meer vreemd om me heen. Maar we hebben toch de ruimte nu die jongens weg zijn... En we verdienen nog wat extra's. Daar was het jou toch om begonnen. Ik herken mijn eigen huis niet meer. Alles verandert zo. Marten, jij bent ook anders geworden. Vreemden. Het zijn allemaal vreemden hier. Nee, mevrouw, er staan twee mensen voor de deur. Troes heette ze. Hij is de nieuwe boekhouder van het meisjeshuis, zegt hij. Ja, Ja, ze komen hier wonen. Laat ze maar binnen. Of niet, hier zijn we al. Zeg, ja, gezellige boel is het hier. Wat moet ik mijn koffers laten? Ja, geeft u maar aan mij. Ik, ik zorg ja. wel voor de koffers. Nou, ja, je begrijpt het tenminste. Ik ben kapot van die koffers. Je. Mijn man heeft een zwakke rug. Ach. we moesten het hele eind lopen vanaf de stad. Ja, komt u maar nou. even bij. Uh, gaat u hier maar zitten. Oh. Ze hebben wel wat lekkers voor je. Iets om bij te komen. Een glaasje van het een of het ander. Natuurlijk. Zal ik u wat inschenken? Uh, iets sterks graag, hè. Een glas uh, eau de vie. Ja, doet u dat maar. Bent u de eigenaar van de tuin hiervoor? Ja, ja, ja, dat is mijn tuin. Oh, en die heeft u helemaal zelf aangelegd? Ja, ik doe alles zelf. Ook het onderhoud. Oh. Hij is wel uh, recht toe, recht aan, hè? als ik het zeggen mag. Veel fantasie zit er niet bij. Ja, ze ging maar vol. Een leuk fonteintje. Een paar vrolijke beeldjes, hè? Een beekje hier of daar. Ja, dat vrolijke boetem is er een beetje op. En die Buxushaag. Snoeit u die ook zelf? Niemand heeft zo'n haag als ik. Ja, dat wil ik wel geloven, ja. Mijn smaak is het niet. Ja, geeft u mij er nog maar één. Dat smaakt er meer. Is het de bedoeling dat we onze kamers zelf bijhouden... of doet uw dienstbode dat? Dat doet Roos voor u. Dank u wel. Dat valt mee. Ik was al bang dat we alles zelf moesten doen. We hebben de kamers ingericht met wat meubels van onze kinderen. Onze zoons, die zijn het huis uit. Roos, wil jij de kamers wijzen? Jawel, mevrouw. Zeg, waar is meneer? Die is naar zijn kamer vertrokken, naar zijn kantoor. Ja. Nu. Ho, ho. Onze shuttle is over de haag geslagen. Wat zegt u? Ze Shuttle, op zijn shuttle. Een wit balletje met, met veertjes, pluimpjes. Ligt die misschien bij u in de tuin? Een wit uh, pluimpje. Ja, precies. Hij moet zich overal, mee. Jokkel met de buren. Ik heb hem gevonden. Kunt u hem teruggooien? Uh, nee, dat lukt niet. Ik doe het hek wel lopen. Alsof het zijn hek is. Dat is heel attent van u. Ach. Ik wist niet dat u hier woonde. Ja, ik woon hier. Is meneer Moref verhuisd? Nee, die woont hier ook nog. Huh? Hier is uw... Uh, uh, hoe heet dat ding? Een shuttle. Dit is een shuttle. Oh ja, shuttle. Wat doet hij daarmee? Is dat een spel of zoiets? Ik weet niet zoveel van sport. Het heet badminton. Het is een nieuw spel. Het komt uit Engeland. Hmm. Nou, als er dingen weer over u weet het hek te vinden. Mijn paradijs staat voor u open. Mijn paradijs. Hoe durft hij? Hoe durft hij mijn paradijs? Ja, uw zuin staat er mooi bij. In elk geval bedankt voor de moeite. Het gaat te ver. Ik moet er wat aan doen. Hij moet van het hek afblijven. Het is mijn hek. Het is mijn tuin. Ach, meneer Mouret. Ik zie u zo weinig meer de laatste tijd... Uw tuin staat er prachtig bij. Het is heerlijk om zowat te lezen buiten. U zou er zelf ook wat meer van moeten genieten. Maar u heeft het misschien te druk? Ja. Ik... Ik heb weinig tijd. Uh, ik, uh, Ik heb, uh, Ik heb veel te doen. Um. Uh. Ik wil u wat zeggen. Ik, uh, ik, ik, ik, ik wil u zeggen. Ik, wil, u zeggen dat, uh, dat uh, ja, dat, dat, dat de buxus nog gesnoeid moet worden. Ja, hij, hij, hij moet dus goed onder onderhanden genomen worden. Hij moet dus flink aangepakt worden. Je moet eens een keertje goed gesnoeid. Nou, ik zal u niet langer ophouden. Gaat u maar snoeien. Ja. Oh, bravo, bravo, oh, oh Dank u wel. Geluk gewenst, AB met het succes oh, Alle dames zijn er verrukt van En nu ook nog benoemd tot rector Oh, daar moet op gedronken worden Ja, dat is een goed idee, schenk in Zo, santé. Santé. santé, op uw gezondheid Ja, u hebt de touwtjes aardig in handen, oh. mijn complimenten Men kan wel zeggen, u hebt plassant veroverd Nou, en nog U zou het als soldaat een helend geschopt hebben Meneer, Veijer, jij zal een verdomd aardig stukje schrijven over dat te huis, nietwaar? Ja, dat is al lang gepubliceerd. Je, je kan wel zien dat u geen kranten leest, commandant. Oh, oh, oh. Heren, excuseert u mij. Ik moet nog even met mijn dochter spreken. Wij amuseren ons wel, wat u, monseigneur? Uh, nee, nee, nee, nee, abé. Het is nog steeds abé. Nou, voor mij bent u een monseigneur. Nou, ja. oh. oh, is... Wat is die opgeknapt. Ja. Die ziet er zoveel aantrekkelijker uit. Heb je goed gedaan, mijn kind? Hij heeft zo'n goede naam, hè? Dat te huis en die jongensclub. Hij is zo populair. Daar mag je wel heel trots op zijn. Of niet soms? Je kijkt zo bedrukt. Je hebt nog geen problemen. Ja. ja, het is fantastisch. Alleen, ja, François, hè? Wat nou? Ja, ik, ik weet niet wat het is... Maar hij sluit zich soms hele dagen op. Wat Ja, in zijn kantoor om te denken, zegt hij. En hij wordt steeds meer op de penning. Vindt het dat we zuiniger moeten gaan leven? Nou ja. Hij wil bijna geen cent meer uitgeven. Ik heb Roos pas al ons fruit moeten laten verkopen... voor wat extra's in ons huishouden. Nou, woedend was hij. Die vrouw besteelt ons en ze is niet meer te vertrouwen. En nog meer van dat soort beschuldigingen. En toen verdween hij weer naar zijn kantoor. Hij heeft zich de hele dag niet meer laten zien... Maar, maar jullie nieuwe huurders dan, die brengen toch nog wat geld in het laadje Ach, dat zijn eenvoudige mensen Nee, die kunnen niet veel betalen Jij moet je er niets van aantrekken Helemaal. Mannen kunnen soms zo jaloers zijn Jazeker, hij is jaloers op het succes van de AB Hij zou er trots op moeten zijn zo iemand in zijn huis te hebben En dan nog zo'n vrouw als jij die alles regelt en in goede banen lijkt Een schande is het Hij zou zich dood moeten schamen Denk erom hoor. Je gaat gewoon zo door en je laat je niet op je kop zitten. Ik ben bezig. Ik kan niet gestoord worden. Ik moet je spreken, François. Ik heb nu geen tijd. Goed, maar nou hou het kort. François, ik heb geld nodig. Ik heb dringend geld nodig. Geld? Moet je me daarvoor storen? Geld? Ja, ja, je moet me helpen. Ik heb pas huishoudgeld gegeven. Is, is dat nou weer op? Nee, nee, het is voor iets anders. Dit is voor een goed doel. Voor een goed doel? Ja. Ja, ik heb het nodig voor de troesjes. Voor, voor de troesjes? Ja, laat me nou even uitspreken. Die man die moet geholpen worden, die durft niet eens meer naar zijn werk. Hij heeft niet eens een goed pak om aan te trekken. Jij wilt dat ik daar mijn geld in steek? In, in, in die zuip hij probeert zijn leven te beteren. En als ik hem nou niet help, dan gaat het weer helemaal mis met hem. Ik denk er niet aan. Geen haar op mijn hoofd. François, alsjeblieft. Je krijgt het weer terug. Ik heb het niet. Ik, ik kan je niet helpen. Je hebt het wel. Het geld van ons samen, wat we samen verdiend hebben. Ik heb hier recht op. Dat is nodig voor de kinderen en voor onszelf. Dit is... Onmenselijk, we kunnen het missen en die mannen zijn mee geholpen. Dat hoest je toch de laatste tijd? Nee, dat stelt niet voor, dat is vermoeidheid, denk ik. Je bent ook altijd maar bezig, altijd maar voor anderen. Je kunt jezelf geen rust. Nee, dat is het niet. Misschien deze nu zo groter wordt, het is een schat, maar het blijft een kind. Ja, ze heeft zoveel aandacht nodig en verzorging. Dat voelt me soms te veel. Misschien moeten we haar ergens onderbrengen. Bij een goede verpleegster of zo. I iemand, iemand die ervoor is opgeleid. Ja, dat zullen we doen. We zullen haar ergens onderbrengen. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Francois, help me nou met dat geld. Je doet me daar een enorm plezier mee. En dat zou dan ook een zorg minder zijn. Hoeveel heb je nodig? Vijftig francs. Het gaat maar om 50 fran. Goed. 50 fran. Maar geen cent meer. Op je tong, als yes, ja, dat is ja, Laat die fris oh, nog maar eens doorkomen Man, je drinkt te veel Niks meer te maken <laughs> Het is behoorlijke wijn en hij valt goed dus Heb jij je bord nog maar eens vol Ja, ja. ja maar voor het hoek, is niet Ja, het ja. niet Die smaakt Ja, ja Roos, schep nog maar eens op Je hebt goed gekookt vandaag Meneer, meneer Mouret wil u wat? Nee, geef mijn portie maar aan Abbé Fouja Oh, nee, nee, oh. dank u, ik heb genoeg uh, Je nee. moet eten, kind zijn goede mensen hier. Ze geven je te eten en te drinken. Geef die pan maar. Ik zal hem nog wel eens opschepen. Goed eten, jongen. Profiteer ervan. Ja, meneer Mouren. Laat ik u dit zeggen. In het algemeen gesproken. Uw wijn is voortreffelijk. Geen misverstand is erover mogelijk. Uw keuken die kan er mee door. De ene dag is hier wat beter dan de andere. Maar als het mij vergund is. één ding is mij een doren in het oog. Ja, laat ik het nou maar ronduit zeggen. Dat is die verschrikkelijke saaie tuin van u. Maar, Met die ja, rechte paden en die saaie. afschuwelijke zondere buksenzaag. Ja. Het lijkt verdomme wel een kerkhof, op, zeg. Oh, shit. Waarom, Mag ik hier niet even de waarheid zeggen? Nee, hè? Mag hier de waarheid niet eindelijk eens een keer gezegd worden? Ik zeg toch ook goede dingen? Eh, het is bovendien iets onbenulligs, zo'n tuin. Een leuke fontein. Wat meer bloemen, een gazonnetje. Kaboutertjes. En het ziet er al een stuk beter uit. Wij zijn hier te gast, Troes. Te ah, ja. te gast, de gast, de gast. Wij wonen hier. Ja, dat is goed, dat is goed dat is je zich hier thuis voelt. En we betalen er dik voor. Nou, dan hebben we ook een beetje recht op een beetje behoorlijke tuin, meneer Moer, Ik begrijp het wel, het is misschien een beetje veel moeite. En meneer moet natuurlijk op zijn centen letten. Een man, eet je bord leeg. Ik hoef het eten niet meer. Zee, heb jij dat opgeschreven? Dat heb je zelf gedaan. Hm? Je hebt jezelf opgeschept. Pff, was wat? Waar ga je heen? Huh. Een, een beetje kritiek, en meneer, is alweer beledigd. Hij is onze gast, heer Troes. Juist. Probeer eens wat rustiger te gedragen. Wat is er aan de hand? Midden in de nacht. Er is iets met mevrouw. We moeten er iets aan doen. Hij vermoordt er. Wat? Wie? Wie vermoordt wie? Meneer Mouret. Hij is zichzelf niet meer. Hij is tot alles in staat. Mouret. Mouret, open die deur. Open die deur. Niet goed. Het gaat niet goed met haar. Al dat bloed. Het is erg. Het is heel erg wat u gedaan hebt. Ik deed niets. Ik heb helemaal niets gedaan. Het kwam zo vanzelf. Ik heb hem met geen vinger aangeraakt. Al de bloed uit haar mond. Het is een grote zonde. Een zonde tegen uw vrouw en tegen God. Had hij daar geslagen? Nee. Nee, beslist niet. Daar was het de man niet naar. Hij kropte zijn ergernis op. Dit soort tafereelen speelde zich vaker af. En in Plassans ging het gerucht dat Mouret zijn vrouw sloeg en gek geworden was. Ik had waarschijnlijk beter een andere jas aan kunnen trekken. Deze is misschien niet meer in de mode. Ja. Ik moet voortaan een andere jas aan doen. Het lijkt alsof de mensen steeds vreemder worden. Je vertelt ze wat en ze staan je aan te kijken alsof iets raars hebt. gezegd. Ik zeg toch heel gewoon dingen. Ja, met Marta gaat het niet goed, die is ziek. Ja, ja, ziek. Ze zeiden het alsof ze er geen woord van geloof. Wat een onzin. En dan die toestand op de markt. Dus het ging toch allemaal per ongeluk? Er was toch niets aan de hand? Ik stootte tegen een kraam, dat was alles. Het kan toch iedereen overkomen? Hou die man tegen, hij gooit onze kraam omver hij wil ons aanvallen. Het is toch niet te geloven? Toen nog in vlieg waren. Mensen worden zo agressief. En dan al die grap over mijn jas. Wat een lol. Wat een beret. Ik dacht nog even dat kinderen iets opgetekend hadden op mijn rug met krijg. Dan is het mij wel eens hierover gekomen. Een zon of een maan. Ja, ja. Jij hebt een zon op je rug. En maar lachen. Dat, dat waren toch mijn beste vrienden vroeger. De commandant. Meneer Vuille. En nu lachen ze allemaal uit. De hele stad lacht me uit. Ja, ik ik, ik moet er waarschijnlijk toch voet aan maar een andere jas aan doen. U. Bezoek. Paard en wagen. Goedemiddag. Zoekt u iemand? U bent meneer Moeret. Ja, dat ben ik. Frans Moeret. We komen voor u, meneer Moeret. Oh, dat is heel aardig van u. En wat is het doel van uw bezoek? We komen u halen. Ah, halen? Ja. Waarvoor? Stapt u maar in. En, en, en waar gaat de reis heen als ik vragen mag? Stapt u maar in. Ik leg het zo meteen wel uit. Ja, ja, graag. Ik, ik wil wel graag weten waar we dan heen gaan. Maakt u zich geen zorgen. Stapt u nu maar in. Oh dank u. U bent erg behulpzaam. Roos? Roos? Ja, mevrouw. Wat is dat voor een wagen? Ik zag meneer wegrijden. Het zijn de mannen van Letulet? Letulet? Ze hebben meneer meegenomen. Gelukkig heeft hij zich niet le Toulette? Mijn man? Mijn François in een gesticht? Mevrouw, u moet er niet over inzitten. Het is het allerbeste. Het, het ging niet langer meer. Hij stond u naar het leven, mevrouw. Vroeg of laat zou u iets aandoen. Hij was er toen in staat. Oh. Ik voel me zo moe. Zo vreselijk moe. Moe weg? Alle kinderen het huis uit? Alleen Marten was er nog. Ja, alleen Marten. De rest van het huis was in beslag genomen door de troesjes, Abbé Fouja en zijn moeder. De Abbé hield zich afzijdig. Hij trad nooit zelf op de voorgrond. Het, het was alsof alleen anderen in beweging kwamen waar hij verscheen. Hij zelf bleef in de schaduw... De troesjes hadden zich ook meester gemaakt van de tuin. Alles veranderd. Een gazon aangelegd, een fontein en de buxus aangesloopt. Marten werd steeds zieker. Een collega, dokter Parkier, heeft haar behandeld. Tuberculose. Hmm. Hij had haar aangeraden een tijdje naar de kust te gaan, naar Nice. Maar ze wilde niet. Ze wilde in haar huis blijven. In de buurt van Abbé Fousia. U kunt hier beter niet komen. De kerk is niet verwarmd. U moet me helpen. Ik wil dat u naar me luistert. Ik wil bij u zijn. Ik wil alleen maar bij u zijn. U hebt mij gered... Door u heb ik weer plezier in het leven gekregen. Ik dacht dat altijd alles zo zou blijven. Dat eentonige bestaan met François en met de kinderen. Maar toen u kwam veranderde alles. Ik wil bij u zijn. Ik hou van u. Ik hou van u alleen. U moet bidden. U moet tot God bidden. Ik heb gebeden. Uren heb ik gebeden, maar ik verlang steeds vuriger naar u. Ik wil bij u zijn, in uw armen liggen. In mijn armen liggen? Ja, ja, tegen u aan. U heeft zich iets in het hoofd gehaald, ik kan er niet aan beantwoorden. Maar voelt u dan niets voor mij? Helemaal niets? Kunt u dan niets voor mij doen? Nee. Ik kan helemaal niets voor u doen. Nee, niets. Helemaal niets. Ik weet dat mijn gezondheid achteruit gaat. Misschien heb ik niet lang meer te leven. U moet eerlijk tegen me zijn. U mag me niet voor de gek houden. Houdt u van mij? Zeg het me. Staat u alstublieft op. Als u wil knielen, kniel dan voor God. Maar niet voor mij. Sta op. Ja. Ik zie het aan uw ogen, u houdt van mij, u houdt van mij Nee, ik hou niet van u, ik kan niet van u houden Maar als het zou kunnen, als het u toegestaan was Dan nog niet, ik hou niet van u maar waarom niet, waarom niet? Ik heb nooit van een vrouw gehouden Ik wil u niet meer horen. Ik wil niet meer naar u luisteren. Wat heb ik gedaan? Wat, wat heb ik gedaan? Mijn man heeft u in huis gehaald, mijn eigen man. En uw moeder. je hebt bij ons onderdak gevonden en die zuster van u met die man, die troosje. ze hebben alles in bezit genomen, alles. Alles heb ik aan u opgeofferd. Zelfs mijn kinderen zijn de deur uit. Waarom, waarom heb ik dat gedaan? Waarom ben ik zo stom geweest? Waarom ben ik toch zo stom geweest, zo blind? Ik had voor ze moeten blijven zorgen. Ik hun moeder. Ik heb ze in de steek gelaten. Mijn eigen kinderen. Alles. Alles. Alles. Omdat ik in u geloofde. In u alleen. Ik heb niets meer. Niets. En niemand meer. Gaat u weg. Gaat u alsjeblieft weg. François moet weer terugkomen. Het is mijn schuld dat hij daar zit in tublet. Dat ze hem gek hebben verklaard. Het is allemaal mijn schuld. Hij moet terug. En u moet verdwijnen zo snel mogelijk. U moet verdwijnen met uw hele familie. Ik ga François halen. Hij zal jullie allemaal het huis uitjagen. Oman Twan. Oman Twan. Maatheunen. Rustig maar. Rustig, mijn kind. Komt allemaal goed. U moet me helpen. Ik moet naar François. Nu? Nu, ja. Hij moet weer terugkomen. Ik wil hem weer bij me hebben. Omdat dan helpt me ons hele gezin. Er is er niets meer van over. Alles is overhoop gehaald. Maar lieve, lieve Marten, wat kan ik voor je doen? Ze hebben hem opgesloten. Hij is levensgevaarlijk, zeggen ze. <gif> François, gevaarlijk. Hij is altijd toch goed geweest, dat is het. Hij heeft altijd alles goed gevonden. Hij heeft zich nooit verzet. Hij is niet gek. Het is allemaal een groot misverstand. De mensen hebben het niet begrepen. En het komt allemaal door mij. Dat is nog het ergste. En door die priester. Jullie hadden die man nooit in huis moeten halen. Nee. We zijn blind geweest. Ik moet van z'n vast spreken. Breng me naar hem toe. Ik smeek het u. Goed. Ik zal mijn best doen. Misschien laten ze ons binnen... Oom Antoine, ja Hij was weer terug Hij had zich een hele tijd schuil gehouden Hij woonde in de buurt van die inrichting van Lettulet Waar zijn moeder was opgenomen, Tante Dide En nu ook zijn neef François In Plaçant liet hij zich zo weinig mogelijk zien Door alle gebeurtenissen in het verleden ja, Omdat hij toen zijn makkers verraden heeft Ja, dat heeft men nooit kunnen vergeten in zijn hart was het misschien geen kwaaie man, maar hij was zo beïnvloedbaar. Hij, hij waaide altijd met alle winden mee. Nee, echt, hij, hij wilde goed doen. Anderen helpen. Ook Marten. Hij wilde ook Marten helpen. U treft het. Uw man is rustig vandaag. U kunt een minuut of vijf met hem spreken. Je komt me opzoeken. Dat is aardig van je. Dat is heel aardig. François. Hoe is het met de kinderen? Octaaf, heb je nog iets van hem vernomen? De laatste tijd niet. De laatste tijd niet? Oh, die wordt ouder. En misschien wel verstandiger. En, en het serge, leert hij goed? Je bevalt het hem op het seminarie? Ja. Ja, het gaat goed met hem. En ook met Isirie. Wordt ze goed verzorgd? Ja. Ook met haar gaat het goed. Oh, ik ben blij dat er horen. Vond ik wil je wat zeggen. Je moet weer bij me terugkomen. Ik wil dat je terugkomt. In ons huis. In ons eigen huis. Ja, ja, ons huis. Hoe staat de tuin erbij? Is er iemand die voor de tuin zorgt? De tuin? Ja, de tuin is nog steeds... En, en, en de buksers? Hoe staat die erbij, mijn buksershaag? zwaar, kom met me mee. Jaag ze weg, jaag ze allemaal het huishoud. Allemaal, ga met me mee. Kom hier thuis bij mij. Oh, maar je ziet bleek... Ja, je bent ziek. Je bent, je bent heel erg ziek. Maarten, je moet goed verzorgd worden. Laat je goed verzorgen. Laat Roos voor je zorgen. Nee, Frans. Jij moet voor me zorgen. Nee, nee. Het is beter dat ik hier blijf. Het is beter zo. Iedereen zegt het. Ze zeggen, u mag niet meer weg. U bent gevaarlijk. Ja, dat zeggen ze. Ze hebben gelijk, Maarten. Ik, ik blijf hier. Het is beter zo. Nee, nee. Nee, het is echt het allerbeste. Wil je de kinderen van me groeten? En, en pas goed op jezelf. Je bent ziek. Als de buxus bloeit, laat het me dan weten. Als de buxus bloeit, dan, dan laat je iets van je horen. Mevrouw. U kunt hem nu het beste alleen laten. Hij is nou nog rustig. Kom, ik loop met u mee. Als de buksers bloeien. Oma Antoine heeft haar naar huis gebracht. Toen ze bij de woning kwamen was alles afgegrendeld. De troesjes hadden het hele huis afgesloten. Oma Antoine heeft haar bij haar moeder gebracht. Mijn felicité. Ze was doodziek. Dat nog steeds open, dat zou toch dicht moeten zitten? Ik, ik moet het die priester zeggen: die voorzien, ja. hij moet dat hek niet openzetten, hij moet eraf blijven. Hoe zou de moestuin erbij staan? Het is te donker nu. Morgen, morgen bij daglicht kijken. Het lijkt wel alsof er geen paden meer zijn, alleen maar gras. Overal gras. Geen paden meer. Hier stonden toch de rozen? Ja, ja dat moet hier geweest zijn. Alle rozen weg. Hm. Morgen bekijken we bij, bij, bij daglicht. Oh, dank je wel, maan. Hm. Nu kunnen we wat zien. Een fontein in de tuin. Alles kaal. Geen planten. Alleen maar gras. Ga ze Geen, geen bomen meer, geen, geen struiken. Die, die tuin die lijkt zo groot. En waar is de haag? Waar is mijn haag? Mijn, mijn buxus. Ik moet het Marte vragen, waar alles is gebleven. Marte, Marte, oh. Is dat Marte? Wie, wie zijn dat er binnen? Wie zijn, wie zijn dat nou in mijn huis? Wie zijn dat toch? Ja. Mevrouw, die nachtje die staat u fantastisch. U bent een echte dame met al het kant. Proost op uw gezondheid. We nemen er nog eentje op de nachtbond van mevrouw. Van mevrouw Moer. Ja. Marte, Marte? Marte. Wat een smaak hebben, die lui. Wat een lui! Die, die, die zeg jij die hoedensop? hoed ja, ja, eens nee, op? Deze hoed. Ja. ja, die hoed nog niet altijd als hij naar de stad ging. <laughs> Om een beetje deftig te doen. het is een beetje te de nee. En met die... Met, met, met die gele jas erbij. jas. En jas. Marte, Marte, Waar is ze nou toch? Ik, ik moet haar vinden. er nog eentje nog een Dit zijn ze. Ja. Dit zijn ze, mijn bukserstruiken. Ze hebben ze uit de grond getrokken. Alles wat ik geplant heb is gerooid. Alles... Hier, hier, lekkere neem er nog maar een keer. Nee, stil maar. Nee, stil maar daarbinnen. Maak je geen zorgen, ik ruim alles op. Morgen, morgen is er echt niets meer te vinden. Alles opgeruimd, alles weg. Nee, het, het was netjes bij hem, zullen ze zeggen. Alles was keurig goed geregeld. alles op zijn Wacht. Hier lagen ze altijd, hè. Onder het aftakje. Ja. Oh ja, ze liggen er nog. Alles op zijn plek. Oh nee. Oh, oh nee, jullie zullen echt geen, geen last meer van me hebben. Nee. Geen last. Alles op zijn plek. Laat het echt netjes achter. Er zal niemand iets van kunnen zeggen. Niemand. Maarten. Maarten, kom, kom eens bij me. Maarten, hier. Ik ben weer thuis. Hier is het warm. Maarten, kijk eens. De buks is bloemd. Hij staat in bloemd. Maarten, kijk. De buks staat in bloei. Marthe. Marthe. Marthe, François had weten te ontvluchten uit Letulet. De bewaker had de deur open laten staan toen hij Marten naar buiten bracht. Ze zijn allemaal omgekomen: de trotsjes, Abbé Fougeant zijn oude moeder. En ook Mouret zelf. Alles afgebrand. Er was niets meer. Niets meer van over. Een paar weken later stierf Maarten, mijn zuster, bij haar moeder, mijn moeder, bij Felicité. Roos heeft het tot het laatste moment verzorgd. Ja, dit was dan de geschiedenis van François Moret. Zijn dossier.